Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel mensen die op een zwarte lijst van de Belastingdienst stonden, kwamen in de problemen. Op die lijst stonden meer dan 270.000 mensen, schrijft NRC. Volgens de Belastingdienst mogelijke fraudeurs. Maar ook zonder goede reden konden kon mensen erop terechtkomen. Bijvoorbeeld na een tip van een ex-partner. Het was lang onduidelijk wat precies de gevolgen waren als je op die lijst stond. Een betalingsregeling krijgen voor je schulden werd moeilijker en toeslagen werden soms per direct stopgezet, zegt collega Liese Schallenberg. Dat is bij 750 huishoudens gebeurd. Bij sommigen gebeurde dat zelfs op de dag dat ze op die lijst gezet werden, werd zonder verder onderzoek gelijk de toeslagen stopgezet. Eenmaal op de lijst was het bijna onmogelijk om er weer af te komen. In Den Bosch zijn 80 tot 100 huizen ontruimd vanwege een gaslek. Volgens de veiligheidsregio is de lekkage ontstaan in een kruipruimte onder het gebouwencomplex. Op dit moment wordt gekeken waar het gas vandaan komt, meldt de Omroep Brabant. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Dikke pech voor twee Amerikaanse fans van Tottenham Hotspur. Ze vlogen van Texas naar Groot-Brittannië om hun favoriete voetbalclub aan het werk te zien. Maar helaas, door sneeuwval was de wedstrijd afgelast. Spurs-aanvoerder Harry Kane vindt het zo zielig dat hij heeft aangeboden om plaatsen te regelen voor een volgende wedstrijd. En Louis van 93 is dé gangmaker van het woonzorgcentrum waar hij woont, in Almere. Hij doet van alles om te zorgen dat zijn medebewoners niet eenzaam wegkwijnen tijdens corona... Mooi organiseert drie keer per week een gezellige spelletjesmiddag, inclusief catering. Chocomel. Dankjewel. En die andere ook? Ik heb het hartstikke druk met jullie, weet je dat? Ja, nou daar ben je toch voor. Ik merkte aan alles dat hier de eenzaamheid in De mensen zaten in een kamertje opgesloten, kwamen nergens meer. En sinds ik dat opgezet heb... Er loopt storm, alleen we moeten die anderhalve meter aanhouden. En dan ben ik echt een beetje streng in. Wat zeg ik nou net? Anderhalve meter. Anders moeten we met z'n allen eruit hoor. Ja, samen sjoelen heeft zijn risico's, maar eenzaamheid is nog erger, zegt Louise. Het weer, vooral in het oosten, kan het nog glad zijn. Verder zon vandaag, af en toe te sneeuw en een gaatje of zes. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file bij de Koentunnel op de A10 Noord van Amsterdam richting Den Haag en Rotterdam. Door de nasleep van een ongeluk is de vertraging nog een kwartier. De weg is wel weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 from you Fall heavily I've seen those looks you you. We genoten van een heerlijk uh, stukje muziek van uh, Racy... met Some Girls Will and Some Girls Won't. Uh, ik weet niet precies waar het over ging. Uh, maar in het kader van uh, de huidige actualiteit en Nederland Oranje... Uh, gaat ervan uit dat ja ja is en nee duidelijk nee is. Uh, we gaan nu praten met Anja Veldhuizen over de voedselbank... en de winter die voor de boeg staat. En dat is een heel passend onderwerp... want het dondert en waait en regent hier in Zandvoort. Uh, dus we gaan hier gezellig praten. Knus en warm met Anja. Anja, goedemorgen, middag. Morgen. Hey, Goedemorgen ik ben inderdaad van de voedselbank. Ange, sorry. Ja. Uh, fijn dat je er bent. En, ja, uh, we willen natuurlijk graag weten hoe het uh, voorstaat met de voedselbank op zich. En wat jullie verwachten uh, met deze winter die voor de boeg staat. Nou, Eigenlijk gaat het hartstikke goed met de voedselbank. Ja, ik kan niet anders zeggen. Uh, we hebben gewoon ongelooflijk veel leuke mensen altijd... jaar in jaar uit ons uh, sponsoren. Zowel met goederen als uh, financiën. En ook op het gebied van vrijwilligers hebben we eigenlijk nooit te klagen. Dus wat dat betreft, eh, eigenlijk kort en krachtig. Het gaat hartstikke goed met de voedselbank in Haarlem. O jee, uh, maar uh, de voedselbank is nodig omdat een aantal dingen niet zo goed gaan waarschijnlijk. Ja, anderzijds, ja. weet je, er zijn ook wel heel veel individuele verschillen, denk ik, bij voedselbanken. Ja. Het landelijke beeld is toch een beetje van, ach, allemaal komber en kwel. Maar ja, ik wil echt benadrukken dat het dus lang niet overal het geval is. Uh, in, wat ik al zei, we hebben genoeg spullen, we hebben genoeg geld en genoeg vrijwilligers. Uh, we hebben ongeveer 150 klanten, ongekend weinig. Dat hebben we echt nog nooit gehad, zo weinig. Dus ja, om nou te zeggen, is er zo ongelooflijk veel nood waar wij nu op inspringen? Uh, nou, nee eigenlijk. Nou, dat is een kort interview. Ja, heel kort, heel <laughs> kort. Maar ook wel leuk toch om te horen dat het goed gaat en dat er zo ongelooflijk veel leuke mensen zijn... Die altijd een ander denken en gewoon ons helpen. Ja, dat is, uh, we dat hebben binnenkort weer kerstdagen. En elk jaar met kerst. Krijgen we grote hoeveelheden aanbiedingen van mensen die iets willen doen. En zijn er gewoon nog hartstikke blij mee. Uh, denk aan scholen die inzamelingen gaan houden. Alle leerlingen nemen dan vaak levensmiddelen en andere producten uit de supermarkt mee. Maar ook uh, kerken, verpleeghuis. Vaak ook uh, goede doelenorganisaties. Die zeggen: Joh, we willen gewoon iets extra's doen. Uh, wat zou je graag willen hebben? Uh, ik, ik moet zeggen dat we eigenlijk in Haarlem uh, het is ontzettend. Uh, ...goed treffen met al die mensen. Ja, dat klopt. En Zandvoort is natuurlijk een onderdeel van de Vartse Bank Haarlem. Dat is ja. een, een uitlooppunt wat ze daar hebben. Ja, en die genieten het ook gewoon van mee. We hebben in Zandvoort ongeveer 20, 25 mensen. En de rest zit dan in Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Uh, ja, wij zijn gelukkig in staat in Haarlem om altijd mooie producten te geven. En we hebben daar best wel heel veel van, ja. Ja, en die 25 mensen zijn dat 25-verwilligers of 25 mensen... die als vaste uh, gebruikers zeg maar, zijn van de dat voedselbank? Dat zijn ongeveer de, de klanten, ja. Daarover ja. klanten, klanten spreken we altijd. Oké. Okay. En uh, is het uh, ook zo dat er nog steeds bij veel mensen een soort <coughs> schroom bestaat? Dat er misschien eigenlijk wel meer mensen zijn... die gebruik zouden willen of kunnen maken van de voedselbank? Nou, als er meer mensen gebruik willen maken van de voedselbank, heel graag. Dat kan. Wat ik al zei, we hebben genoeg spullen en middelen... om inderdaad deze groep te bedienen... We zijn echter wel een onderdeel van Voedselbank Nederland. Dus we houden ons ook wel een beetje aan die richtlijnen. Uh, Voedselbank is echt bedoeld om mensen te ondersteunen... die het gewoon op dit moment gewoon financieel heel erg moeilijk hebben. Ja. Het is niet een soort alternatieve sociale dienst... die tot lengte vandaag maar blijft geven... omdat mensen om wat voor reden ook niet in staat zijn... om hun financiën goed te beheren. Ja. Um, en, en daar zit wel eens de crux. Soms denk ik wel eens... ja, tuurlijk zijn er veel uh, mensen... Die, er zijn veel mensen die Financieel best wel zwaar hebben. Ja. Maar er zit ook wel eens een, een andere kant aan, zo van: ja, weet je, soms kun je het ook heel zwaar hebben, omdat er gewoon heel weinig verandering in komt. Wij zeggen bij de voedselbanken: we willen heel graag mensen helpen. Maar we vinden het ook wel heel erg fijn als een maatschappelijk werker zich met deze meneer of mevrouw ook gaat bemoeien. Zodat hij ook wat hulp krijgt om te voorkomen dat hij inderdaad tot zijn levenseind bij de voedselbank en bij de sociale dienst zit. En dat vinden we wel heel belangrijk om dat toch wel te benadrukken. Wij zijn geen alternatieve sociale dienst om zo maar te zeggen. Ja, ook niet een soort verlengstuk van u krijgt een uitkering dus kunt u ook een voedselpakket ophalen. Nee, nee dat wordt wel eens gezegd. Mensen denken dan, goh ik heb een uitkering dus ik heb recht op een voedselpakket. Nou dat is dus niet zo, want wij zijn echt een onafhankelijke instantie, worden niet bij de sociale diensten. En in principe zijn ook de uitkeringen, die sociale diensten of de UWV uitkeringen, die uitkeringen, zijn in principe natuurlijk ook bedoeld om van te leven. Ja. En ja, soms heb je wel eens dat er omstandigheden zijn waardoor dat echt te weinig is. Uh, Echtscheidingen bijvoorbeeld komen wel voor, ook mensen die onvast een baan verliezen. Uh, mensen die ziek worden. Er zijn toch altijd in je leven wel eens periodes dat je denkt, oh jee, financieel gezien kom ik nu echt niet uit. Ja. En de voedselbank is daar toch wel heel erg voor uh, in het leven geroepen. Om die mensen gewoon te helpen, jongens, kom op. Als je je druk moet maken over wat moet ik vanavond eten... Dan kun je ook niet meer helder nadenken. Dan kun je ook niet meer werken aan oplossingen. Vandaar dat wij zeggen, we zorgen gewoon voor een volle maag. We zorgen gewoon mm -hmm. dat de basisdingen in huis zijn. Je kopje koffie, je kopje thee. Maar ook dingen zoals wc-papier, schoonmaakmiddelen. Dingen op persoonlijke verzorging. Dan bestaat delen we deden we ook allemaal uit. Dus yeah. die basis is oké. Okay. En dan hopen we gewoon dat mensen toch weer... na langere of kortere tijd afhankelijk van ja, wat de situatie is... Uh, weer in staat zijn om zelf dingen te gaan regelen. En hebben jullie dan uh, um, eh, winters meer mensen uh, bij de voedselbank? Of is dat, maakt dat voor het seizoenen niet uit? Nou, er zitten wel eens ups en downs in. Uh, in de zomerperiode gaan dat heel veel mensen weg. Omdat ook heel veel mensen dan toch op vakantie gaan. Of denken ze, laat maar even zitten. Of het komt wel. Dus ja. Het is niet echt heel duidelijk waar de ups en downs zitten. Het uh, is wisselend. We hebben wel in de winterperiode een, een ander opvallend verschijnsel: dat veel klanten hun pakket niet komen ophalen. Uh, huh? Blijkbaar vinden ze het dan te koud, of ze hebben geen zin om in de regen te komen. Of um, Gemiddeld 20% komt niet hun pakket ophalen. Terwijl ze dat wel mogen en het al klaar staat voor hun, maar ze komen het niet ophalen. <kijf> en wij hebben geen bezorgdienst, ze hebben in het verleden wel eens gehad. Maar ja, op een gegeven moment wordt het toch wel heel erg lastig... om bij alle mensen te gaan bezorgen. Ja, ja. Dus dat doen we niet. Mensen moeten het wel komen ophalen. Je mag er ook wel iets voor doen, natuurlijk. Zie ja, dat vind ja, ik ook wel. En dat is ook misschien wel leuk om te vertellen. Veel mensen hebben nog het idee dat het een soort uh, kant-en-klaar pakket is... voor de mensen die dat mee moeten nemen. Het is dus niet zo klanten komen bij ons. Wij noemen zo echt klant en de klant is koning. Je mag zelf bepalen wat je meeneemt. We geven een heleboel uh, mee... Als ik naar het uitvalpunt in Zandvoort denk... ...daar delen we uit in het Rode Kruisgebouw... ...daar gaat dus elke dinsdagmiddag gaat er een busje heen... ...met allerlei verschillende producten... Uh, groenten, fruit, uh, vleeswaren, kaas... Het ligt wel eens een beetje aan wat we hebben... ...maar ook heel veel langhoudbare producten... ...die worden daar neergezet... ...en mensen mogen zelf kiezen wat ze hebben willen... Het voordeel is, als je niet vers spruitjes houdt, moet je ze vooral laten liggen. En als je wel vers spruitjes houdt, die wel vijf dagen per week spruitjes eten, dan kan dat ook. Ja. Als je geen koffie drinkt, dan laat je de koffie staan. Dus eigenlijk neem je nooit spullen mee die je niet kunt gebruiken. Je maakt zelf je pakket. En de meeste klanten vinden dat heel erg fijn. Ja, dat is een soort, eigenlijk een soort klein supermarktje dan. Ja, we hebben in het verleden wel echt een supermarkt ook in Haarlem gehad. Waar mensen echt uit alles konden kiezen. Maar sinds de corona hebben we dat toch iets teruggebracht. Het duurde gewoon te lang voordat mensen klaar waren in de supermarkt met shoppen. Um, want dan kon je uit zoveel producten kiezen. Nu hebben we gezegd, weet je wat, we hebben wekelijks ongeveer 35 producten waar je uit kan kiezen. En volgende week zijn andere producten. Dus de ene week heb ik bijvoorbeeld pasta en macaroni of uh, en pasta saus. En de volgende keer heb je iets met rijst of daarna weer met aardappelpuree. Zo proberen we daar een beetje roulatie aan, aan te brengen. Oké. Okay. Uh, ik, zag, ik zag van de week een televisieprogramma, en er was ook een, een, een mevrouw, het was een ZZP'er en had was een, een, een bedrijfje begonnen. In de coronatijd natuurlijk. En... Uh, ja, dat ging natuurlijk helemaal verkeerd met alle dingen die er waren. viel ook buiten allerlei regelingen. Uh, en die kwam dus ook bij de voedselbank uh, terecht. Uh, ja, omdat ze kan. niet meer wisten wat ze moesten doen. En merken jullie dat door corona het bestand aan uh, klanten verandert? Nee, eigenlijk niet. Dat is heel grappig. Uh, we hebben nu bijna anderhalf jaar, of ruim anderhalf jaar al dat we in de coronatijd zitten. In het begin dachten we, oh jee, dit gaat uh, een probleem worden voor de maatschappij. Zullen er zullen heel veel mensen ontslagen worden. Uh, bedrijven gaan dicht. Uh, maar eigenlijk zien we dat dus niet. Uh, wat ik al zei, we hebben een ongekend laag aantal klanten in Haarlem en omgeving. En als ik ga kijken naar de klanten die er wel bij komen... dan zijn het eigenlijk mensen die ook anders gekomen zouden zijn zonder de coronaperiode. In het begin hebben we heel even wat gehad... Uh, aan mensen die uit de horeca kwamen. en toen de horeca van de een op de andere dag dicht moest. die zonder baan zaten. Maar heel veel horeca-medewerkers. hebben eigenlijk al lang weer een andere baan gevonden. vaak ook buiten de horeca. Um, ja, eigenlijk zien we niet dat daar een enorme uh, grote uh, toeloop van is. Oké, okay. oh, dat geldt. Ja. Ja. Dus dat, uh, Ook het aantal het mensen niet... die een eigen bedrijf beginnen. Ik ja. heb ook me laten vertellen dat het aantal mensen... Wat, uh, dat het aantal ontsla uh, gesloten bedrijven faillissementen... ongekend laag is. Dat het ja. veel minder is dan voorgaande jaren. Omdat toch ook heel veel mensen, ook heel veel ZZP'ers... die hebben toch wel een financiële steun gekregen. En het zal echt geen zetpot geweest zijn. Maar toch wel uh, zoveel om inderdaad te voorkomen... dat ze een kopje ondergaan en bij uh, de voedselbank moeten aankloppen. Ja, nou, dat geldt in ieder geval. Dat is wel goed om te horen, laten we dat zo ja. zeggen. Uh, en het fijn dat het uh, zo goed gaat met de voedselbank, mensen er gewoon terecht kunnen en uh, dat het allemaal uh, uh, loopt en voorzien is. Ja, en het is ook gewoon leuk om te weten dat gewoon zoveel mensen altijd steunen. Dus uh, weet je, stel je voor dat we in de toekomst wat minder zouden hebben. Ik ben er echt van overtuigd, want we hebben in het verleden ook wel eens gehad één Een stukje in het Harms dagblad en de aanbiedingen en de enthousiastelingen die. ...dormen gewoon weer naar binnen, want mensen zijn echt gewoon heel erg leuk. Dus wat dat betreft zorgen ze ook wel heel goed voor elkaar. Nou, dat is ook heel fijn om te horen, juist in deze tijd... ...dat mensen dus nog zo goed voor elkaar willen zorgen en maar een warm hart voor elkaar hebben... Ja, hoor, om een klein voorbeeldje te geven, ook in Zandvoort dan. Ja? We hebben een periode gehad dat we in de coronatijd dat we niet meer konden uitdelen in pluspunt, want dat was opeens gesloten. Toen moesten we over naar een ander uitdeelpunt. De gemeente Zandvoort kwam maar heel snel van: joh jullie kunnen dit gebruik gebruiken. Uh, het Rode Kruisgebouw. We hadden ook geen vrijwilligers meer. Want de corona was ook daar onder de vrijwilligers uitgebroken. En er waren ook oudere dames bij die het toch wel heel spannend vonden om toch te komen. Ja. Eén stukje in te plaats. Klantje van Zandvoort ...en er kwamen wel 25 vrijwilligers op af. En dat is gewoon echt hartverwarmend. We hebben echt tegen heel veel mensen moeten zeggen... ...nee, sorry die het aanbiedt, maar we hebben jullie ook niet meer nodig. En dat is gewoon ontzettend fijn om te weten dat mensen zo reageren... ...en voor elkaar openstaan. Inderdaad, het is dus heel hartverwarmend. Echt hartverwarmend. Ja. Ja, nou, ik zou zeggen, ja, heel fijn. We gaan weer beginnen met kerstdagen. En ik ben echt, uh, we gaan altijd een kerstactie houden. In die zien dat mensen die een kerstpakket van hun baas krijgen... en zeggen joh, dat wil ik graag doneren aan de voedselbank. Die kunnen dat inleveren. En ook daar krijgen we elk jaar heel erg veel spullen van. En dat is ja, bijna standaard. Weet je wel. Het, is, het is gewoon leuk dat het niet eenmalig is. Maar dat mensen dat jaar in jaar uit blijven doen. En dat is uh, ja, fijn om te weten. Absoluut, dat is heel erg goed nieuws. Eigenlijk ook gewoon, en juist in deze tijd. Ja, weet je, nare dingen kun je altijd wel vertellen. En leuke dingen die, uh, zijn er eigenlijk veel belangrijker. Dus daar laten we ons daar maar door beperken, toch? De, heel... Een beetje positief blijven benaderen, alles. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is een mooie ja. afsluiting van dit uh, interview. Uh, positief blijven benaderen. Zo is dat, gaan we zeker doen. En jullie worden ontzettend bedankt. Oké, okay, ook heel erg veel ja? bedankt en uh, heel veel succes en een fijn weekend. Ja, oké, okay, tot later dan. Dag. Dag. <laughs> mm, hold on tight to your dream. Yeah, hey, hold on tight to the other team. When you see a ship go sailing. Dat was die Electric Light Orchestra met Hold on tight to your dreams. Nou ja, we dromen natuurlijk allemaal van uh, Formule 1 en over Max, die misschien wel niet uh, wereldkampioen gaat worden. Uh, dus iedereen is op zoek naar kaarten. En ja, we weten dat nooit, maar heel veel kaarten zijn al uitverkocht. We hebben aan de telefoon Simon Keizer uh, van de Dutch Grand Prix. Ja. Uh, goedemorgen, Simon. Dat klopt. Wat fijn dat, je, dat we je aan de telefoon kunnen hebben. Ja, ja. Uh, vertel eens, hoe staat het ervoor met de kaartverkoop? De kaartverkoop voor 2022, ja. dat hebben we inderdaad van de week uh, bekendgemaakt. Ja, die loopt best goed. En uh, het is goed om te weten, voor die kaartverkoop kon je registreren... en dan vervolgens met die registratie kan je een aantal kaarten aanvragen. Dus in dat proces zitten we nu. Die aanvraagperiode is afgelopen... En uh, ja, net zoals vorig jaar is er meer vraag dan aanbod, dus uh, vanuit die mensen die een uh, verzoek ingediend hebben, gaan we de eerste week december bekendmaken wie uh, de gelukkige is die een kaart krijgt. Dus ja, er zijn meer vragen dan aanbod, dus we, we, technisch gezien zijn we voor het weekend, ja. voor de zaterdag en de zondag, zijn we uitgekocht. Aha, uh, en dus, dus is er is nog een klein klantje voor mensen die die op 2 september willen? Ja, weet je, dat mooie is, die 2 september, dat is de, wij noemen dat de Super Friday. Ja. En, uh, die ontwikkelen we samen met onze partner Jumbo Supermarkten. En Jumbo heeft daar een heel groot contingent kaarten. En die gaan later, in een latere fase, bekendmaken wat ze met die kaarten gaan doen. En uh, wie aan die kaarten gaan komen, dat is eigenlijk ook aan Jumbo. Um, en ook aan Jumbo, om dat verder uit te leggen. Maar wij hebben de kaarten voor het weekend, zeg maar... Uh, Uitverkocht, en dat is natuurlijk hartstikke fantastisch mooi nieuws. Maar ja, aan de andere kant ja. zijn dus ook, we moeten ook mensen teleurstellen, helaas. Maar het, ja, we hadden ook uh, vanuit vorig jaar al uh, een stuk minder kaarten beschikbaar. Want vorig jaar hadden we zeg maar alle staanplaatsen, alle General Admission, wordt het ook wel genoemd, kaarten. Ja, die hebben we niet kunnen gebruiken. Dus die moet ik doorschuiven naar dit jaar. Dus iedereen die voor vorig jaar een kaartje had, een staanplaats, uh, ja, die doorgeschoven naar dit jaar vanwege de coronamaatregelen. Dus die konden we ook niet verkopen. Dus het aanbod was ook, nou ja, beperkt, zeg maar. Ja, beperkt, ja, maar goed, die mensen die uh, niet konden komen vorig jaar... want ze niet mochten staan uh, in verband met ja, de corona... Ja, van harte welkom. Die staan, die staan vooraan. weet je, Die gaan als eerste. Dat, dat, dat, lijkt me, dat spreekt voor zich. Want die mensen moesten vorig jaar teleurstellen. Ja. Uh, want staanplaatsen waren sowieso niet toegestaan vanuit de coronamaatregelen. Dus uh, we gaan ervan uit dat volgend jaar september... ...want we hebben het over 3, 4, 5 september... Uh, 2, 3, 4 september, sorry, uh, volgend jaar, uh, ja, dat die mensen in elk geval uh, vooraan staan. Staan, letterlijk. Ja, uh, dus die mogen in ieder geval komen. En, en die andere mensen, dat, die, uh, die, die hebben geregistreerd en die hebben volgens kaarten aangevraagd. Dan zijn er meer kaarten aangevraagd dan er beschikbaar zijn. En dan ja. gaan jullie weer een soort uh, een loterij uh, doen wie ze, mag, wie ze uiteindelijk mag kopen. Hoe? Nou, loterij, denk ik het verkeerde woord. We noemen dat a-selectief uh, aanwijzen. Maar ja. ja, als jij dat loterij... Wil noemen, nee, ik ben altijd benieuwd wat, wat, wat, uh, hoe, hoe zo'n proces gaat. Heel veel mensen willen het kopen. Maar zeg je, nou ja, we nemen, nemen de twee mensen... die met een D beginnen uit die omgeving. Of is er, is er een systeem in? Dat bedoel ik eigenlijk. Nou, dat, dat, dat, ja, dat systeem, er zit geen systeem in. Maar dat heet a-selectief aanwijzen. Ja, of a-selectief selecteren. A-selectief. Dus dat wil zeggen dat we niet... Uh, uh, wij bepalen dat niet. Ja... Uh, uh, yeah. Oké, dat klinkt okay, nou, ja, heel erg goed. Zeggen, ik, kan, ik kan zeggen, het is een, een computer die dat doet. Of, maar er is een technologie voor die aselectief selectief mensen uitpikt. Uh, ja. Nou ja, maar, maar dat, dat, is, dat is dus een, een, een heel eerlijk en transparant systeem. Ik bedoel, het is niet dat er iemand ja. zit, die zit te bedenken van nou, laten we die eens kiezen. Nee, maar we houden natuurlijk wel bestellingen bij elkaar. Dus als jij een bestelling doet, uh, voor, uh, want je mag maximaal zes kaarten bestellen. Maar als ja. jij een bestelling doet, dan gaan we niet drie aan jou toewijzen en drie aan een ander. Nee. Uh, en, en, en daardoor, dus jouw groep van zes vrienden of zes familieleden uit elkaar trekken. Dus uh, da, het is wel weer zo selectief dat we dat niet doen. Oké, okay, dus het is een, een, een hele mooie verdeling. En er wordt dus goed rekening gehouden met het aantal mensen kaarten wat iemand besteld heeft. Dat, dat in ieder geval de persoon als die uitgekozen wordt, ook als een kaart krijgt. Ja, exact. Oké, okay, nou dat is heel, heel erg mooi. <coughs> Je bent er wel helemaal klaar voor, voor het uh, komende jaar. Nou, uh, jij, uh, jij zong het al aan het begin. Hold on tight to your dreams. Ja. Uh, ja wij dromen natuurlijk ook uh, in instanties van het wereldkampioenschap van Max. Maar uh, dat dat is. Maar nou ja, we zijn niet klaar voor volgend jaar. Maar we, natuurlijk, uh, we zijn daarmee bezig. En uh, uh, natuurlijk zullen we op tijd klaar zijn. En daar wordt nu al aan gewerkt. En de, de plannen worden gemaakt. En er wordt het natuurlijk aangescherpt. Maar het was vorig jaar al... Uh, een groot succes natuurlijk, maar dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren moeten rusten, dus dan kunnen we het nog beter doen. En, en, en ja, Laten we ook eerlijk zijn, we, we mogen dit keer, als het goed gaat, meer mensen toelaten dan vorig jaar. Want vorig jaar uh, moesten we een derde van de mensen teleurstellen helaas. Ja, en dat betekent dus dat het uh, waarschijnlijk volgend jaar ook nog een stuk drukker zal worden. Uh, ja. ja. Ja, zeker. Nou, we, we, de, de, uh, als goed is zijn alle stoeltjes bezet, in het weekend in elk geval, dat weten we nu. En um, de, ja, het, er, er zullen meer mensen komen. Maar we willen ook meer spektakel gaan bieden. Dus dat wil zeggen niet op de race, want daar, daar gaan wij niet over. Maar we willen wel meer entertainment bieden dan dat we vorig jaar uh, konden en mochten vanuit coronamaatregelen. Ja, en dan, het, dan uh, gaan jullie natuurlijk ook weer uh, verder met de stichting zandvoort Beyond. Om uh, ja. uh, uh, ook in Zandvoort-dorp uh, weer wat extra activiteiten te doen. Zeker. Nou ja, kijk, uh, je moet het een beetje vergelijken met uh, uh, nou, een groot evenement. Wij organiseren die race, maar daarnaast is, uh, in Zandvoort, uh, zijn er in Zandvoort allerlei initiatieven om... Ja, side-events heet dat dan met een eng woord, maar dat is eigenlijk gewoon uh, andere activiteiten... die heel vaak een maatschappelijk karakter hebben om uh, Zandvoort... Uh, ja, nou, ook, nou, ja, voor ondernemers is het goed omdat er dan mogelijk mensen naartoe komen waar uh, ze geld kunnen verdienen... maar ook voor mensen die komen... Uh, om naar de Formule 1 te gaan is het voor ons handig uh, en goed dat we dingen kunnen spreiden. Dus dat mensen vanuit het circuit Zandvoort in kunnen om daar, voordat ze allemaal tegelijkertijd de trein in lopen... ook nog te kunnen genieten van Zandvoort, van het strand, van andere activiteiten die er zijn. En dat ligt inderdaad allemaal bij de stichting uh, Zandvoort Beyond. Uh, ja. Ja, uh, uh, daar werken we nou mee samen. En, maar ja, alle initiatieven, dat is wel even goed om hier te memoreren. Ook alle initiatieven van uh, dan wel verenigingen, ondernemers uh, zijn welkom daar om mee te denken wat zouden we kunnen organiseren in die drie dagen. Nou, dat klinkt uh, fantastisch. Uh, nou, ik denk dat we een heel erg uh, mooi jaar uh, tegemoet gaan... en dat we uh, uitkijken naar wat er in 2022 gaat gebeuren. En de mensen moeten dus heel goed uh, in de gaten houden voor die vrijdag... wat uh, met de Jumbo-kaarten kan uh, plaatsvinden. Want daar maken ze ja. nog een kansje. Daar maken ze nog een kans. En, uh, en ik denk, maar goed, uh, ik moet voorzichtig zijn met wat ik beloof... maar uh, vorig jaar hadden we natuurlijk ook... Uh, Inwoners van Zandvoort die op donderdag uh, uh, toegang tot het circuit kregen, vlak voor het begin, ja. en om daar weer rond te kijken. Ja, dat was een succes, dus ik hoop dat we dat dit jaar weer uh, herhalen. Nou, dat klinkt uh, ontzettend goed. Uh, ik ben er pas nog geweest uh, op het circuit, dus het, het ziet er ook allemaal heel erg mooi uit. Het is zeker de moeite waard, ook als we geen race zijn, om uh, te kijken hoe het allemaal veranderd is. Ontzettend... Ja, het, het is ontzettend uh, ja, Er wordt natuurlijk nu ook nog af en toe wel eens een weekenden daar geweest. Dat doet Circuit Santwoord zelf. Daar bemoeien wij ons de, vanuit de Dutch Grand Prix niet mee. Ja. Maar het circuit wordt uh, veelvuldig gebruikt. Ja. En het, is, uh, ja. nou, het blijft een fantastisch circuit. Historisch uh, fantastisch. Ja, precies. Nou, daar gaan we naar uitkijken. Uh, bedankt voor uh, uh, alle informatie. Ik wens je een heel fijn weekend en heel veel succes. Ja, jullie ook. En luisteraars ook. Fijn weekend. Bedankt. Joep. dag. dag. En we hebben inmiddels... Ja, we gaan gewoon door. U gelooft het niet. Maar we gaan nu uh, met onze volgende gast praten. En dat gaan we praten over subsidies... Uh, vanuit de provincie voor Zandvoort. Uh, en dat is een, uh, uh, een heel apart programma... wat te maken heeft met duurzaamheid. Aan de telefoon hebben als het goed is... een gedeputeerde, Edward Stichter. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u aan de telefoon uh, kon komen vandaag... om een interview met ons te doen. Um, er is een nieuw subsidieprogramma uh, uh, vanuit de provincie... Uh, voor de verduurzaming van maatschappelijke gebouwen, hebben wij begrepen. Ja, dat klopt. Nou, Ik denk dat onze luisteraars uh, graag willen weten... wat precies de bedoeling is van die subsidie. Ik heb al uitgelegd dat het niet zo is dat de mensen... na afloop van het programma een telefoon kunnen opschrijven... om voor hun eigen huis wat aan te vragen. Nee, nee, in dit geval gaat het om uh, maatschappelijk vastgoed, noemen we dat. Dat zijn eigenlijk dorpshuizen, buurtwijkcentra, culturele instellingen, maar ook sportaccommodaties. Daar richt het, deze regeling zich zeg maar naam op. Uh, en deze regeling dat, die zorgt inderdaad voor uh, dat al die gebouwen uh, verduurzaamd kunnen worden. Uh, want zeker ook met de stijgende gasprijzen, ja, dan willen we ook altijd kijken of we uh, iets kunnen gaan doen om het omlaag brengen van de energierekening en tegelijkertijd onze bijdrage leveren aan een betere toekomst. Uh, en als ik dan denk, die bedrijven uh, die moeten dan een, een deel uh, zelf betalen of krijgen ze een, een, een tegemoetkoming of wordt het volledig vergoed, afhankelijk van hun plan? Nou, het begint is met een soort scan, dus dan wordt bekeken in het gebouw of nou, welke maatregelen kun je testen. nemen en soms is dat een zonnepaneel op het dak, maar soms is het ook isolatie of, of andere type maatregelen. Dus er wordt eigenlijk bekeken wat is voor dit gebouw en wat, ook wat wil de eigenaar of wat wil de gebruiken. En wat wil die? Uh, en op basis daarvan wordt eigenlijk aangegeven, naar welke maatregelen kun je het best nemen. Uh, en wordt eigenlijk op weg geholpen naar, naar financieringsmogelijkheden. Er zit ook een bijdrage bij van de provincie, maar er zijn ook andere financieringsmogelijkheden. Uh, en daarin wordt je op weg geholpen uh, en je wordt ondersteund in de uitvoering. Dus het begint eigenlijk bij het in kaart brengen, wat kan er? Uh, en de begeleiding, dat eindigt eigenlijk bij nou ja, de hulp en de uitvoering. Oké, okay, en die gebouwen die, die, uh, die, die zijn dus niet in particuliere handen. Die moeten dus wel een uh, nutsvoorziening uh, gebouw zijn. Ja, ja, het gaat om maatschappelijke functies. Veel ook ook uh, in, in eigendom van de gemeente. Die, die, die vaak die gebouwen uh, beheren. Uh, ook voor die maatschappelijke instellingen, en voor die sportverenigingen. Uh, maar daar is het inderdaad voor bedoeld. Uh, en dan zou ik bijvoorbeeld in Zandvoort kunnen denken aan uh, Zeevoort, het Zandvoort Museum. Zegt we willen een zonnepaneel ja. op het uh, platte dak? Of uh, theater de Krocht wil een uh, windmolentje. Ja, nou ja, windmolens is al wat Dat is dat gaat ja, natuurlijk. Ze ja. ingrepen. Mm. Um, maar er wordt inderdaad nou bekeken, daar waar het ook een platbak is. Uh, zeker gericht op, op, op het zuiden en in Zandvoort schijnt de zon uh, veel. Daar, daar kunnen zonnepanelen een hele mooie bijdrage leveren. Helpt ook echt de energierekening om, uh, omlaag. Uh, maar ook isolatie kan natuurlijk helpen. Hè. Ook isolatie is een hele, een hele goede manier om energie te besparen en, en je energierekening vooraf te brengen. Ja, en als je nou bijvoorbeeld kijkt. Ik noem maar eventjes wat, we hebben hier in Zandvoort ook een HDMZ museum. Dat is weliswaar van een, een stichting, uh, een, een, een, een privaat opgericht museum. Zouden die bijvoorbeeld ook in voor zoiets in aanmerking kunnen komen? Of een andere organisatie vergelijkbaar. Ja, het gaat eigenlijk om, alle, het gaat om, echt om, om een maatschappelijk vastgoed... Ja. waarvan de gemeente ook de, de, zeg maar de eigenaar is. En ik weet in okay, Zandvoort ja. dat, dat dat heel vaak het geval is. Ja. Dus ik weet dit specifiek de, de voorbeeld dat u noemt... dat weet ik niet of dat, dat, dat daaraan door is. Nee, de gemeente is daar en geen ik eigenaar. Ik weet wel van, dat in Zandvoort uh, veel mogelijkheden bestaan. Ja, nou, dat, dat kan ik me wel voorstellen. En hoe is de provincie hiertoe gekomen... om hier een subsidieregeling voor uh, op te zetten? Nou, wij... wij we zijn natuurlijk, de provincie is, uh, heeft een heel ambitieuze doel ten aanzien van uh, klimaat. Um, dus we, we moeten met z'n allen veel minder fossiele energie gaan gebruiken. En uh, we hebben als provincie gekeken in, in alle activiteiten. Dus bedrijfsgebouwen, uh, maar ook hoe energie wordt opgewekt. En mobiliteit, met elektrisch vervoer en de industrie. Eigenlijk alle onderdelen van de samenleving hebben we bekeken. Hoe kunnen wij daar als provincie nou een bijdrage leveren uh, in het verminderen van het energieverbruik. En maatschappelijk vastgoed is daar één van de, van de, van de, van de uh, onderwerpen in. Uh, en we hebben dan een, een, een breder economisch en duurzaamheidsfonds. Uh, wat we hiervoor uh, ter beschikking stellen. En we worden ook een keertje geholpen door de Rijksoverheid. die ook nog een regeling heeft van maatschappelijk vastgoed. En dat hebben we bij elkaar gebracht. zodat we eigenlijk een heel mooi maatregelpakket kunnen bieden. van nou ja, het in brengen van maatregelen. tot het uitvoeren van de maatregelen. Door eigenlijk die verschillende regelingen bij elkaar te brengen. waardoor we. Uh, ...eigenaren van die gebouwen ook ontzorgen. Het is dus echt ontzorgen. Dus dat is ook een ontzorgingsprogramma. Ja, ja, dus eigenlijk is het een soort uh, uh, one-shop-stop-loket uh, uh, uh, geworden. Je kunt gewoon met het probleem over de duurzaamheid... ...en de energievoorziening van jouw gebouw bij de provincie terecht. En die kijkt dan uh, wat de provincie doet... ...maar die kijkt ook wat andere uh, instanties zouden kunnen betekenen. Ja, ja dus we kijken naar... Uh, want het, je kunt nooit één eén oplossing voor ieder gebouw, dat is een nee. per gebouw welke oplossing het beste is. Dus we bieden de mogelijkheid om dat gebouw echt goed in kaart eh, te brengen. En op basis van de de maatregelen wordt bekeken, eh, nou, hoe zou je hier de beste uitvoering aan kunnen geven? Welke financieringsmogelijkheden zijn erbij. Maar het is ook een deel van de financiering vanuit de provincie zelf gaan komen. Ja, en de, de provincie werkt met een aantal geredomeerde partijen hierin, heb ik gezien. Uh, ja. Uh, en als, uh, is het fonds uh, uh, zeg maar beperkt uh, uh, in de middelen of is het een, een doorlopend uh, project? Nou, We hebben nu totaal 2 miljoen vanuit de provincie gesteld en 2 miljoen vanuit het Rijk. Uh, dus, dat, dus op het moment dat het, uh, de bedragen hoger worden dan die totaal 4 miljoen... Nou, ja, dan, dan moeten we even kijken of er mogelijkheden bestaan om dat mee te doen. Maar met 4 miljoen kunnen we in ieder geval heel veel verduurzamen in het vastgoed. Dus het, het zou vooral een oproep zijn om zoveel mogelijk... Uh, ...projecten aan te dragen. Ja, maar die 4 miljoen is voor de, de hele provincie, toch? Die 4 miljoen is voor de hele provincie. Ja, ja. Uh, maar hij, deze regeling richt zich wel op de kleinere gemeenten. Ah. Dus het gaat niet over Amsterdam bij wijze van spreken. Dus, Ik zou het maar uh, ja. op zijn. We, we richten ons echt deze op de kleinere gemeenten. En juist die kleinere gemeenten hebben heel veel... Ja, uh, ...dorpsverenigingen, buurt, uh, ja. uh, werkgebouwen, sportverenigingen. Dus het, het, de wordt kan aan de slag. Nou, dat, dat vind ik een hele mooie uitdrukking. Zandwoord gaat aan de slag. Uh, die nemen we mee. En uh, we gaan hem meteen uh, maar iedereen oproepen die nu luistert. Uh, de lokale voetbalvereniging, uh, de Klaverjasclub, de Theaterclub, uh, de musea. Laten we proberen zo duurzaam mogelijk te zijn. En uh, gewoon eens gaan praten om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Heel goed. Nou, dus dan zou ik zeggen, dank u wel voor uh, uh, dit interview. Ik wens u nog een uh, heel veel succes met dit uh, project. Uh, en een heel fijn weekend. Prima, ook een uh, fijn weekend. En allerlei straat ook een fijn zonnigweekend, hoop ik. Een weekend, ja, dat, dat ja. hopen we ook. Dat het regent hier heel erg hard. Uh. Ja, dat geloof ik, ja. Je. Tot ziens. Tot ziens, Daar. Ja, dag. As a preference, to the habitual voyeur of what is known as uh, A morning soup can be avoided if you take a route straight through what is known as. Uh, John's got Brewers through, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Uh, Who's that cup Lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise.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 in it's got nothing to do You know? Oh, God. Oh, God. And it's not about you joggers who go... Dat waren de romantics met What I Like About You, Peter. Peter, Tromp hebben we als het goed is aan de telefoon. Dat is een mooie intro voor jou. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Goed, goed, goed. Nou, dat is gezond. Je, gezond, dat is, dat is in deze tijd altijd het eerste waar we vragen tegenwoordig. Ja, hè? Juist. Gelukkig ja. om te horen. Uh, ja. Mocht ik af en toe even wat hoesten tijdens dit interview. Ik heb geen corona, twee keer gevaccineerd, drie keer getest deze week. Uh, maar gewoon een verkoudheid. Het bestaat ook nog. En die mensen bestaan er ook, die gewoon griep hebben en ja. geen corona hebben. Ja, ja, ja gelukkig, gelukkig wel. Nou uh, ja, goed. Peter, uh, Dat het ja, snel uh, overgaat. He? Wat zeg je? Het is wel de bedoeling dat het snel overgaat. Ja, dat, dat dachten we wel een tijd geleden ja. ook weer. En we, we waren allemaal weer een beetje uh, in, in, in, in, in, aan het feest vieren dat we anderhalve meter konden loslaten. En nu zitten we weer alles om vijf uur dicht. Nou, vreselijk, vreselijk. Ja. ja, en uh, in dit dorp natuurlijk, vooral voor de horeca... die al een paar slagen heeft gehad... en al heel wat te verduren hebben gehad... en uh, nu vooral in zo'n drukke maand als de decembermaand... Ja. en uh, laten we hopen dat op 14 december uh, het een stuk minder is... waardoor de horeca gewoon uh, de laatste twee weken... nog een goede omzet kan draaien. Dat geldt vooral ook uh, voor de mensen in dit dorp natuurlijk. Dat zeker. Ja. Uh, maar ook voor de winkeliers, denk ik, is het, uh, ja. het, het ja. sluiten niet fijn. Want de kerstinkopen komen eraan. Alle mensen die werken die hebben niet zoveel tijd om overdag boodschappen te doen. Of uh, inkopen te doen. Nee, en die avondverkoop is gewoon uh, uh, helemaal uh, uh, dicht. Tot, en uh, Ik mag dan tot open blijven. Maar goed, uh, voor Zandvoort heeft dat in de wintermaanden helemaal geen zin. En uh, Ik ben gewoon zeven dagen in de week open van negen tot zes... En dat is een duidelijke communicatie naar de klanten toe. Dan weet iedereen waar ze aan toe zijn. Ja. Maar het is uh, uh, allemaal heel erg vervelend. En dat is dan zachtjes uitgedrukt. Dat kunnen we wel stellen. Ja, um, ja. Verder, is er um, uh, nieuws over de kerstverlichting? Ja. Uh, sinds jaar en dag, uh, verbonden met de firma Homan, vanaf half oktober... Tot eind uh, februari hangt de sfeerverlichting. Ja. Ik wil het nooit geen kerstverlichting noemen omdat dat, dat echt geaccentueerd je. is op de kerst. Wij willen de wintermaanden overbruggen, de donkere wintermaanden overbruggen in het centrum van Zandvoort door wat langer de sfeerverlichting op te laten hangen. Dat betekent dat het ook vatbaarder is natuurlijk, vooral met zout en wind. ...waar ja. we mee te maken hebben. Dus uh, er is zo nu en dan nog wel eens een storing aan. Uh, we hebben totaal uh, in het hele dorp, in het centrum... ...maar ook uh, de Zeestraat en ook Noord, Winkelcentrum Noord... Ja. 100 ornamenten hangen. Een vijf jaar contract met de firma Homan afgesloten daarover. Het is nu het vijfde jaar dat het hangt. Dus het moet vernieuwd worden. Die ornamenten gaan een jaar of vijf mee... En naarmate ze langer hangen krijg je steeds meer storingen daaraan. Dus dat willen we voorkomen. En dan doen we één keer in de vijf jaar... maken we een nieuw contract met Holman Met daarbij ook nieuwe verlichting. En dat gaat er dus volgend jaar oktober aankomen. Maar goed, daar zijn we nu al druk mee bezig. Uh, we hebben te maken met een aantal uh, verschillende lantaarnpalen... in het centrum van Zandvoort. Ja. De Halterstraat heeft andere lantaarnpalen als de Krocht... Uh, het Kerkplein heeft andere lantaarnpalen. Uh, de Kleine Krocht heeft andere lantaarnpalen. Dat maakt het allemaal heel ingewikkeld en best wel moeilijk. Daarbij hebben we te maken met een serie lantaarnpalen in de haltestraat Die best wel mooi zijn qua aangezicht. Maar het nadeel hebben dat ze ontzettend veel vocht aantrekken. En het heeft met het materiaal te maken. Dat is meetijzer. De andere lantaarnpalen zijn aluminium. Die hebben daar veel minder last van. En uh, dat maakt het allemaal uh, echt uh, uh, best wel ingewikkeld. Dus wat we gaan doen is in het voorjaar uh, met Dinic. Dinic is het bedrijf vanuit de gemeente Haarlem... wat uh, zorg moet dragen voor alle elektriciteitsverlichting. Zowel in Haarlem, maar ook in Zandvoort gaan we samen met de firma Homan een schaal houden. En dan eigenlijk uh, een schaal van een, uh, een halve dag, misschien wel een dag... om al die palen open te maken en kijken hoe de kwaliteit van die palen is... en wat eraan gedaan kan worden... om te zorgen voor een uh, adequate oplossing voor de komende vijf jaar. Maar daar komt nog en wat voor kijken. Dat is uh, duidelijk. En dan gaat die, uh, uh, blijft het ontwerp wel hetzelfde? Dan gaan we wel gewoon dezelfde verlichting hebben... maar gewoon vervanging doen? Of gaan jullie dan nou, weer naar uh, andere uh, stijlen kijken? Er zijn andere uh, uh, geledingen in het dorp... andere organisaties in het dorp... die daar ook mee, over mee willen praten. En dat is alleen maar goed. Want uh, hoe meer mensen... ja, hoe meer meningen zou je zeggen. Maar ja, goed ja. kijk, een bestuur van een innovatiefonds is goed voor uh, uh, de hele financiering van dit project. En uh, dan is het niet meer dan uh, netjes om te zeggen van... willen jullie meedenken en meekijken wat we gaan doen? Wij komen dan als OVZ, ondernemersvereniging, als bestuur... komen wij met voorstellen. En daar wordt dus ook met zo'n bestuur over gepraat. Lana Lemmers van Marketing Zandvoort doet haar Zegje over. En dat zijn de partijen uh, die we meenemen in de hele besluitvorming. Ja, maar dat betekent dus dat het, um, het ontwerp uh, ook nog een verandering onderhevig kan zijn. Het ontwerp is... Uh, uh, ja, dat kan. Maar de verlichting zoals die nu hangt, wordt als zijnde heel mooi ervaren. Ja, dat bedoel ik. Ja. En uh, waarom zou je dan wat anders zoeken? En uh, Dit staat om uh, de palen heen. En de afgelopen vijf jaar hebben we geen enkele mastgat die aan de lantaarnpalen zitten, die stuk gewaaid is, of er afgewaaid is, die uh, bevestiging is gewoon heel goed. Ja. Dus we neigen naar een soortzelfde verlichting, maar misschien dan wel uh, om en om. en uh, Het idee wat er nu is, is dat uh, de ene paal het ornament is dan vernield zoals dat nu is, en de andere paal daarachter wordt dan een uh, bord met uh, geel-blauw, die, aan de, die omheen verlicht is... en waar dus drie visjes het beeldmerk van Zandvoort in staat. En dan ah. om en om. En uh, dan heb je toch weer wat anders op die manier. Maar ja. goed, daar zijn we nog mee bezig... en we hebben in principe nog tijd genoeg... om ons daar, uh, um daar een besluit over te nemen. Dat klinkt wel heel spannend. Uh, ja. ja. ja, ja. En, en wordt er ook gekeken uh, uh, dat er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van... Uh, LED-verlichting uh, om energiezuiniger uh, mee om te springen? Nou, uh, de verlichting die er nu hangt, ja? dat is al vijf jaar lang led-verlichting. Aha, kijk. En uh, uh, dat kost dus uh, gewoon een stuk minder als dat het al die andere jaren gekost hebben. Wij gaan ook ten aanzien van duurzaamheid met onze tijd mee. En uh, ja, het aanbod wat die firma's allemaal hebben, die gespecialiseerd zijn in sfeerverlichting, Roy, is eigenlijk alleen nog maar uh, ledverlichting. Ja, jullie waren die tijd eigenlijk vooruit, want het is het vijfde jaar, ja. dus jullie hebben al vijf ja. jaar ledverlichting. Ja. Ja. ja, ja, dat klopt. Dat nou, daar klopt. mogen we wel complimenten voor maken. Ja, ja. Uh, Dan hebben we ook op de agenda staan het nieuwjaarsconcert. Ja. ja. Ja, daar valt iets over te Daar vertellen. doe ik ook aan mee. Ja. En uh, sinds jaren dag het nieuwjaarsconcert. Uh, afgelopen januari, vanwege corona, kon het echt niet doorgaan. We wilden het dit jaar weer opstappen. We wilden, uh, opstarten. En uh, alle koren weer uitgenodigd. En dat is alles bij elkaar. Een koor of 7, 8 ongeveer. Ja. Die we hadden. En uh, ja, dan krijg je te maken met besturen die zeggen van. Punt 1, uh, we hebben anderhalf jaar niet gezongen, omdat dat ja. niet mocht. Uh, het is nu september, uh, oktober uh, 2021. We hebben tot januari om een programma in te studeren... wat we uit moeten voeren op uh, uh, 8 januari bij het nieuwjaarsconcert. Eigenlijk is dat tekort. Er zijn wat koren bij die toch al wel wat leden verloren hebben in die anderhalf jaar... Ja. Uh, er zijn koren bij die toch wel een crisis hebben doorgemaakt waardoor er tien of vijftien leden weg zijn gegaan. Dat moet allemaal weer aangevuld worden. Al dat soort uh, uh, dingen en nou helemaal natuurlijk met die anderhalve meter ja. die, die nu komt. Dus uh, we hebben echt moeten besluiten om dat uh, niet door te laten gaan. Dat kon echt niet. Dat, dat gaat gewoon niet. naar 2022. Nou ja, dat moet ook jaar. weer naar 2022. <kwijnt> het is niet anders. Het is niet anders. Ja. Uh, nou, dat het laatste punt wat uh, op de agenda staat was... de uh, uh, uh, vergadering. Maar dus, uh, is er nog een vergadering geweest van de OVZ? Algemene ledenvergadering. Ja? <kwijnt> uh, dom, uh, zou afgelopen donderdag hebben plaatsgevonden, waren het niet dat er na uh, zes uur in het gebouwde pluspunt, uh, zowel in Noord als in de Blauwe Tram, in het centrum, waar we een zaal hadden afgehuurd, daarvoor, uh, wij hebben het bericht gekregen van de beheerder van de Blauwe Tram, van Algemene Ledenvergadering, kan niet doorgaan. Alle uh, dingen die daar na zes uur gebeuren zijn allemaal afgemeld. Het is gewoon om zes uur helemaal stil. Maar die... Allemaal vanwege maatregelen Die zijn een dagje eerder begonnen. Ja. ja, en we kunnen moeilijk een algemene ledenvergadering... smiddags gaan houden. Ja. Dus die is tot nader order uitgesteld. En uh, we gaan kijken of dat in het voorjaar eventueel uh, wel mag. Omdat we verleden jaar ook al geen ALV hebben gehad. En nou is het zo dat wij uh, een 60-70-tal leden hebben... ...waarvan er een 10-15-tal komen meestal... Dus zo erg is het ook niet. De stukken worden gewoon naar alle leden gestuurd. En dan heb ik het over uh, het financieel technische aspect. De, de balans en de begroting voor het komend jaar. Die krijgen alle leden via mail teruggestuurd en kunnen ze op reageren. Dus iedereen is gewoon op de hoogte van de stand van zaken. Van het reilen en zeilen van de ondernemersvereniging Zandvoort. Nou Peter, dat is in ieder geval goed nieuws. Het gaat allemaal goed komen. We krijgen volgend jaar verlichting, een nieuwe verlichting. Uh, dat wordt ook weer heel spannend. Uh, Dank je wel voor uh, jouw bijdrage. Ik uh, wens je nog heel veel een uh, goed weekend. En ik uh, hoorde de bel al gaan. Dus volgens mij heb je een stukje kaas te verkopen. Ja, ik wil nog heel even van de gelegenheid gebruik maken om uh, als voorzitter van de... Stichting Klasse Concert, sans voor de mededeling te doen... dat het concert op 19 december, het kerstconcert ook is afgelast. Alles vanwege corona, alles vanwege die anderhalve meter. Als wij een concert moeten geven in de volgende kerk... Met op anderhalve meter afstand, dan kunnen we 30, 40 mensen kwijt. Nou, dat dat begrijp ik. ja. Heel erg jammer, anders. maar ook dat gaan we in 2022 opnieuw meemaken. Zo is het. Dankjewel en een heel fijn weekend. Ja, Je mag meteen doorgaan aan de afkondiging, Roy. Dankjewel, Cor. Uh, ja, we gaan nu afkondigen. U hoorde het warme stemgeluid van Cor Draaier, onze technicus. Die samen... Hallo. <laughs> die samen met Isabella uh, uh, Geurensom hier de techniek vandaag verzorgt. Uh, de redactie was in handen van Gert van Kuik. De presentatie was door Roy Donger. Uh, we wensen u met deze hectische uitzending een heel fijn weekend. En tot volgende week.